En moet hier nog melk zijn? Voor mij niet. Half liter karnen graag. Voor mij ook maar. Hoe was het op de Schelling? Nou, dat was eigenlijk wel uh, heel fijn. Heb je veel ijsjes gegeten? Hoezo? schoonmoeder zegt altijd dat je geen ijsjes meer kunt eten... Dan kan je beter ge... gepiept zijn. Die schoonmoeder van jou lijkt me een uh, heel bijzondere vrouw. Die heeft al menig opmerkelijke uitspraak op haar rekening. Dat is ze ook, ja.